6 uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De levenseindekliniek werkt zorgvuldig en volgens de wet. Dat zeiden de regionale toetsingscommissies... die euthanasiezaken bij de kliniek onderzocht hebben gisteravond in Nieuwsuur. De levenseindekliniek begon een jaar geleden... en heeft sindsdien 104 mensen in het sterfteproces begeleid. Zwitserland stemt vandaag over bonussen in het bedrijfsleven. De bevolking kan in een referendum laten weten... of die aan banden moeten worden gelegd. Meer dan de helft van de Zwitser zou voor zijn. Wie de wet niet naleeft kan een boete krijgen van zes jaar salarissen of drie jaar cel. Pas geleden was er ophef over de vertrekpremie van een Zwitserse topman. Die zou 60 miljoen euro meekrijgen, maar door de ophef zag hij daarvan af. In Portugal hebben anderhalf miljoen mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. Ze gingen in dertig steden de straat op. De Portugezen eisen het aftreden van de regering... Ze vinden de bezuinigingseisen van de Trojka om financiële steun te krijgen te streng. Zo'n 2400 huishoudens in Rotterdam hebben vannacht even zonder stroom gezeten. Rond half één werd de wijk Lombardijen getroffen na een kabelbreuk. Anderhalf uur later hadden de meeste huizen weer elektriciteit, snel daarna de rest. In Florida wordt niet meer gezocht naar de 36-jarige man die in een gat onder zijn slaapkamer verdween. Reddingswerkers zeggen dat de kans nihil is dat hij de val in de sinkhole heeft overleefd. Sinkhols zijn gaten die opeens ontstaan door geologische processen. Donderdag ontstond zo'n gat in Tampa. De man van 36 lag in zijn bed en verdween in de diepe gat. In de eredivisie hebben Ajax en PSV gisteravond geen fouten gemaakt in hun jacht op de titel. PSV won thuis met 2-0 van VVV. Ajax won met dezelfde cijfers in Enschede van Twente. Heer Veen won in Breda met 2 in Van Nac En Peck Zwolle versloeg Willem met 2 met 2-0. Het weer nog, eerst grijs, later op de dag ook wat zon. Middagtemperatuur rond 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Ervaar het vijf weken lang. Vijf volle weken lang. Het effect van Next. Lees de vernieuwde NRC Next nu. Vijf weken voor maar 10 euro. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash next en ervaar het zelf. Vanavond in KRO Brandpunt. Een verwoest gebit en honderdduizenden euro schade. Hoe een Nederlandse tandarts ook in Frankrijk voor grote ellende zorgt. En de geheimen van het conclaaf. De verborgen machtsstrijd in het Vaticaan over de opvolging van de paus. Dat en meer in Brandpunt. Vanavond kwart over tien bij de KRO op Nederland 2.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 Precies vier minuten over zes. Je luistert naar een bijzondere aflevering van start. Het is de allerlaatste aflevering van BNN University lichting zes. Weten jullie ook niet, denk ik, ik hè? Welke hoeveelste lichting jullie zijn? Ja zes. Want zes. als woordjes durven. Ja, ja, ja. ja, Dan zijn bij ja. de, de zesde. Jettemina, je ja. zeg je. Dat is in ieder geval de uh, vierde lichting van uh, dit programma. Die het uh, programma heeft uh, gemaakt. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, hoor je bij de Early Adapters, uh, als je het zo mag zeggen. Uh, we gaan dit uur nog hebben over uh, de leuke dingen die jullie hebben gedaan. Dus denk daar vast over na, wat je echt uh, super tof vond. Uh, uh, over uh, de toekomst, dus wat jullie eigenlijk nog willen gaan doen, bijvoorbeeld over tien jaar. Dus denk daar even over na. Van, oh ja, waar uh, zit ik over? Ja, dat is altijd, altijd een, ja. een, een, een vraag is dat. Uh... Ja. Dus maar denk daar even over na. En, uh, en nog meer van dat soort dingen. Zo. En uh, als het goed is, uh, schuift uh, Dixon meteen ook aan. Die zit nu in de auto uh, snoeien aan rijden. Die had zich uh, verslapen voor zijn eigen laatste aflevering. Gaan we zo meteen nog even goed uh, zo. Ja, goed ja, dat, toch? Lijkt ja zo. dat zeg je. Want jij zei net, hij had regie had die. Uh, ja, ja, ja, de regie wisselt eigenlijk gewoon iedere week af. Ja. Dus als je met z'n vieren bent, ben je logischwijs één keer in de maand uh, de regisseur van dit programma. Ja. Ja. En dit was eigenlijk Dixon's zijn dag. Ja. Dus hij heeft mazzel gehad dat, het dit, soort, dat dit de uitzending is. Want heb anders. Hebben jullie ooit, want dan, je moet dan de regie doen. Ja. Um, maar, en dat is dan een lange nacht. Maar jullie hebben je nooit verslapen, nooit, um, nooit. nooit vergist. Ik ben één keer te laat gekomen ja. dat ik uit de bocht was gevlogen. Oh, dat Om... was zo'n dat. <laughs> ja, toen ja. kwam ik ook huilend binnen. In ja, de toen maakte ik nog heel veel grapje. Toen ja. ja. Van, ja, heb je le lekker geslipt zo Nee. Of je, ja, wat zei je nou? Lekker geslipt, ja. Slippery wet ofzo. Ja. Of je, nee, of je een plaatje wilde horen. Ja. Ja. Ja, dat was heel flauw. Maar, maar ik was echt uh, net niet tegen een boom aangekomen. Dus ik stond echt te trillen van de angst. Omdat het uh, heel erg had gesneeuwd. En ja. En ik, ik durfde ook niet meer terug te... Het was echt verschrikkelijk. Ik was blij nee. dat je toen een SMS dat je weer thuis was. Ja, ik dacht, ik laat je maar even weten dat ik niet weer tegen een boom had. Oh, ja, Daarom ja, neem ja. ik altijd de trein. Ja, nee. ja, toen ja, was ik wel tien. Ja, maar ik denk dat die toen ook niet eens reed, omdat nee, het nee. zo'n kut weer was. En nee. toen was ik tien minuten te laat. Ja. Ja. Nou, dat kan gebeuren. Pompei? Ja, Pompei van Bastille. Ken nou, ik weet niet. Ja, wel, uh, als je hem hoort. Zo, ja, ja goede plaats hoor. Ja, oké. Ja, hè? Nou, ja. Ik ken het echt niet. Nou, ja. nieuw? Nieuw. Ja. Nieuw, nieuw, nieuw. Ja, ja. ontdekt. Oh. Door Mindy uh, We draaien ook jullie reportages deze aflevering. Dingen, dingen, die, uh, dingen die jullie hebben gemaakt. Um, en we moesten er eentje draaien, vind jij? Eentje afspelen van uh, het varkensland, uh, Mandy. Ja. Uh, ja. Uh, moet ja, je jongen. even uitleggen, hoor. Nou ja, um, die eerste week waar we het uh, eerder ook al over hadden. dan word je echt ook meteen op pad gestuurd. En we moesten dus toen het programma nog 4-7 heten ook een reportage al maken En ik wist altijd niet zo heel goed wat ik moest doen. Ja. En toen um, had ik ooit... Ik had de stage gelopen bij Wacht even, die. sorry man Je mag zo... Oh. dik komt hier binnen wandelen. Met een heel blij hoofd. En een joggingsbroek aan. Ja, je hebt een joggingbroek aan. Ja. Nou, pak een microfoon, Dick. Dan uh, kan Anne de, die, Anne, de technicus, die zit echt te zoeken naar welke je hebt. Ja, die is het, ja. deze ja, Goedemorgen. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Uh, uh, rust, rust even uit. Even uitblazen, uitblaasje heeft hard gegeven, volgens mij. Hè? Ik heb heel hard gegeven. Zit er een flitsje in, denk je? Er zit geen flitsje in, ik weet ah. precies waar ze staan. Ja, heel goed. Maar uh, Niet gedoucht neem ik aan ook, nee, nee, nee, nee, er... ik heb... En een joggingbroek aan. En gewoon lekker een joggingbroek aan. Lekker, wel batantjes gepoetst. Hey, heel goed. Hoort erbij. Hoort erbij. Wil je een glaas champagne misschien? Nee, nou, dacht je het nooit zo vragen. Nou, ja, nou, ja. moet je zelf even een beetje. Ja, ik ga ik wel even regelen. <laughs> praat dus verder met u, want Ja, je zat in je varkensgraaf. Ja, varkens. ja. Nee, en toen, ik, heb dus, ik had de stage gelopen bij 3 en. ik um, het programma van Giel. En die is heel erg fan van varkens. En die vertelde mij dat ooit. Toen moest ik heel hard lachen. Want ik dacht dat is natuurlijk een grapje. Ja, waarom ben je fan van varkens? Ja. En dat hij ook een varkentje had geadopteerd. En, al en ik dacht echt, hij zit met de door. Toen liet hij dat helemaal zien. Ja. En ik had dat onthouden. En hij zei: Ja, je wordt daar zo rustig van. En dat is wel een hectische week. Dus ik dacht, nou, dan moet ik misschien daar eens even heen. Dus jij naar de varkensboerderij? Ja. Toch? Varkensboerderij ja. of ding, wat is het? Ja, het beloofde varkensland heet het. Het beloofde varkensland. Ach. Ach. Het voelt allemaal een beetje onwennig. Maar ook al wel heel fijn hier in het, uh, in het, tussen het hooi... ben ik op bezoek bij de familie komt. En gaat Daphne, die hier naast mij zit, uh, mij laten ervaren... hoe het is om helemaal tot rust te komen door het knuffelen van varkens. Laten we het over masseren hebben. Het knuffelen, dat is, dat is even, even kortstondig en dan is het afgelopen. Maar waar het, daar de rust hiervan uitkomt, is dat de varkens hier gemasseerd worden. En... Je ziet hier dat Zeeman, die is net uh, met zijn 350 kilo, compleet door zijn hoeven heen gestort, omdat hij op zijn veeplek werd aangeraakt. En dat is de geheime plek van het varkens, die zitten onder hun voorpoten. En als je daar uh, op een goede manier uh, je hand op legt, dan raken ze helemaal uh, in trance en dan storten ze door hun hoeven heen. En dat is wat gewoon onwillekeurig op jou overslaat. Dat hoef je ook allemaal niet zo te beredeneren. Maar jij bent al helemaal betoverd, zie ik. Ja, nee, klopt. Nee, klopt. Jullie moeten je voorstellen dat hier allemaal verschillende varkens... van verschillende formaten rondlopen. En uh, Zeeman, die, die zit inderdaad hier naast ons. En die, uh, is, ja, die is helemaal gewoon net een soort van puppy. Ligt die hier heel lief. En, en die kun je gewoon over hem heen aaien. En... Ik moet zeggen dat ik het zelf helemaal niet had verwacht. En ik, ik, zit, ik zit hier echt net in die stal. En um... kijk, dit is natuurlijk, het is hier ook zo mooi. Het gaat ook om de schoonheid. Hè? Jij zegt stal, ik kan me voorstellen. Het is een gigantische half open ruimte met een, met een strootribune erin. En omdat het allemaal mooi en schoon en prachtig stro en hooi is, <truid> uh, geeft dat natuurlijk, dat gevoel van schoonheid maakt je ook, dat je je fijn voelt. Nou, en kijk, en Zeeman, die, uh, die komt van de slacht. Die heb ik op de, slacht, uh, op de stoep van de slachthuizen van de slagenvrij kunnen kopen. Nou, uh, die weet al langer la, hoe laat het is als, als ik hier ben. En hij is in de moed. Dan denkt hij, uh, ik ga er vast op af. Wie weet, gebeurt er weer iets leuks? Nou, je hebt het gezien. Het gebeurt. Ja, en dan denk want... ik dat je het zelf eens moet gaan doen. Ik ga het zelf ook proberen. Ja, oké. Okay. Nou, je begint nu, je zit goed. Je bent op je, op je knieën gaan zitten met je kont op je hielen. Waardoor je dus uh, je, je balans ook onderin hebt zitten, je eigen balans. En dan kan je zelf ook heel goed uh, ook door je buik ademen. Dat is wat hij natuurlijk voortdurend doet. En dan begin je dus, kijk eens. Je begint al met die mooie donkere handjes. <lacht> hij gaat het heel al lekker liggen. Dan begin je helemaal bovenaan, achter zijn oren. Met twee handen. En dan ga je die hele rug over. Helemaal, het is een enorme vent. En dan ga je over zijn billen, over zijn achterpoot. Helemaal naar de hoef toe. En daar hou je even stil. Nou, je doet het heel goed. Dan ga je iedere keer nu een baantje lager, zeg maar. Dus dan, uiteindelijk heb je het hele lichaam gehad. Nou, zeeman, die ligt uh, al in hogere sferen, hoor, inmiddels. Het doet wat met je, hè? Ik zie het. Ja, het is echt heel moeilijk te omschrijven wat je, wat je daarbij voelt, eigenlijk. Het is, um... het, het is een gigantisch beest. Echt, het, het, ja... Als ik hiernaast ga liggen, Ze is het bijna even groot als ik ben. En die straalt één, en nu zucht hij ook heel erg, straalt één en al rust uit. En... Dat is zeker dat, dat je het heel goed doet. Hè? Dat hij in één, keer, in één keer die hele ademhaling uh, loslaat ja. en uitblaast. En hij vindt het heel fijn. En ik ook. Ja. <laughs> ik, ik vind het ook heel fijn. Het is echt een beetje, we doen elkaar een soort van... Uh, van plezier. Wat ik het totaal niet had, had bedacht. Dat dit zo rustgevend kon zijn. Uh, Wauw. Je wil er bijna van huilen. Ja, geen idee waar dat vandaan komt en hoor. En tranen. Ja. ja. Je bent niet de enige hoor. bij wie hier de tranen uit, uit de ogen rollen. Ik kan alleen maar zeggen na een... Stressvol weekje bij BNN. Um, dat het echt heerlijk is. belooft varkensland. <laughs> Super mooi. Oh, moest je nou een beetje huilen? Ja. Zie je uit de Waterlanders? <laughs> ja, ik moest een beetje jenken. Oh jeetje zeggen. Oh, ja. Nou, dat ja, kan gebeuren. Ja. Goed, goedemorgen Dick. Goedemorgen Luc. Jeetje. Mandy belde en toen ja toen schrok ik wakker ja en met ongeloof keek ik naar de wekker en zeg ik dat het vijf uur was geweest ja en dat klopt niet dat ja, klopt nou dat klopte wel dat het vijf uur was geweest maar niet uh, waar ik was nee en, is het uh, je wel eens eerder overgekomen het is me één keer eerder overgekomen in, uh, in Enschede bij uh, Sirius Quest ja yeah. waar we voor het glazen huis bezig en um, ik moest helpen op het plein, en als we dan mensen bij de brievenbus een afspraak uh, hadden of, of leuke mensen moesten komen, ging dan zoeken op dat, leuke verhalen ja. om uh, die dan mee te nemen naar, uh, naar de dj's. Maar s'morgens uh, werd er om half acht het weerbericht verteld door iemand op het plein, na, na het journaal. Ja. En daar kon, ja, kon je dan geld voor doneren. Mm -hmm. uh, maar dat hoorde bij een van je taken, maar dat betekende dus dat je om uh, zeven uur daar op dat plein moet zijn. Ja. En dat was na de eerste dag. Um, ja, daar was ik ook ingeslaagd om me daardoor heen te slapen. Ja, Aha. Dus, Na de eerste dag ook meteen. Na de e ah, e eerste dag, ja. Okay Supergoed binnenkomen. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. En toen heb ik ook jou honderd keer gebeld, was ik ook degene die jou aan het bellen was Nou, drie dubbele cijfers, ja, wel een paar keer gebeld. <laughs> uh, ja. Maar ja, dat, dat voel je heel erg uh, stom. Hè. Toen was ik de vorige dag ook uh, even naar de kroeg geweest, wat best wel verleidelijk is, want er dus staan rond de kleine uh, ja, de de mee, natuurlijk ja En dat is gisteren gewoon niet gebeurd. nee dus dat vind ik een, be ja. vind ik een beetje jammer. Hoe laat een... ben je gaan slapen dan? Uh, 11 uur. Oh ja. Maar ik, ik heb het vrijdag al weer bond gemaakt. Uh -huh. En ik denk dat ik daar nog een beetje de vruchten Want van Want hoe heb. laat had je je wekker staan dan? Om uh, kwart over drie. Oh, ja. Dan ga ik een kwart voor vier weg. Of we vier uur weg. En... Maar heb je hem gesnoest of ging hij niet? Gewoon ah, niet gehoord? Niet gehoord. Ja, ja gewoon nee. geslapen. Ja, ja, ja, ja. En niemand in het huis die uh, wakker daar werd? Er was niemand. Ah, oh, er was niemand. Nee, ja, dat nee, heb nee, je het nee. hè. He. Oh. Um, uh, uh, nou, nah, een Kan gebeuren. Kan gebeuren. Blundertje. Ja, hoor. Maar um, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Hey, heb jij een blunder, Marcella? Een, uh, iets wat je echt, dat er gewoon echt een, waarvan je dacht, van, oh, shit zeg wat een enorme, dikke, vette blunder. Van het afgelopen half jaar? Ja. Um, Mandy? Ik zit ook, ik, ik zit Marcella heel diep. Ik aan ook aangeven of ik het dan wel weet, maar. viel mee dus. Ah, heb jij een... ik ben één keer heel erg dronken geworden. Of een oh, BNM? Ja, ik heb ja. trouwens, weet ik wel wat. Ja. Wat dan? Ja, dat was bij Frank in de uitzending. Oh, oh die yeah. weet ik ook nog wel. Ja. Oh, ja, ja, dat moet je, even, dan moet je drinken. even vertellen. Hebben we daar een fragment van? <laughs> toen nee, ja. deed ik de regie. Ik weet het nog. Ja, Marcella ja, goed. deed de regie en ik had een gemiste oproep met een geheim nummer. Toen had ik al wel een vermoeden van, nou, dat zal hier al zijn. Ja. En toen had ik Marcella teruggebeld, want ik wist dat hij regie had en ik was die avond gaan drinken. Was niet van plan, maar ik was toch gegaan. En ik was echt goed dronken. Mm -hmm. En uh, Marcella van, ja, nee, je kan nog wel gewoon praten. Ja, nou, oké, okay, is goed. Doei, je gaat nu naar de uitzending. dus ik. Uh, ja, je, je had iemand nodig. <laughs> <laughs> nou ja, ik wist dat, of, nou ja, Mandy, die had, hem, had iets op Facebook gezet of zo. Wat er echt verschrikkelijk dronken uitzag. Dus ik dacht, nou leuk, mm -hmm. yeah. Mandy die heeft een feestje. Yeah. En het programma van, van Frank gaat natuurlijk over feestjes. ja. Yeah. Yeah. Ik denk, die bellen we ja, even. klopt. Dus toen werd uh, ik doorschaakend naar Frank. En ik luister, ik heb het fragment teruggehoord. Toen komt het al, hé hey, Frank! Zo super hysterisch. <laughs> en toen zei Frank, op met jij moment, bent een beetje dronken. Toen dacht ik, oh, oh oké, okay, nu moet ik even zorgen dat ik heel normaal klink. <laughs> ja, ja, en dat ik niet heel dronken klink. <laughs> en toen heb ik een, het ging eigenlijk over sluitingstijd. toen heb ik een heel betoog aan Frank gehouden dat ik de liefde van mijn leven had ontmoet. Wat yeah. totale onzin. Dat heet was. hij ook alweer. Wil Rutger, Rutger zeggen. <laughs> Rutger? Rutger Driesen. Met oh, ja. dubbel S. Met dubbel S. <laughs> met dubbele tong. <laughs> ja, en uh, toen heb ik uh, ja, daar een heel verhaal over opgehouden. Waarom hij met de liefste van mijn leven was. Maar dat hij eigenlijk niet zo lief ging. Nou, echt, het was genant. Yeah. Ja, dat was wel gênant. Ah, ja, ik kan dat aanburen. kan echt niet hoor. Ja, dat is kan... niet oké. Okay. Oh, ik denk okay. dat ik in tien minuten tijd. 30 keer. Dit is niet oké. Okay. Ja, Rutger Driesen met dubbel S. Ja. Ja, dat was goed. grappig. Ja, ja, dat kan gebeuren. Goed, ik heb nog een heel kort rondje, want we hebben net in het eerste uur allemaal vragen doorgenomen en zo doen we bij jou even kort. Waarom heb jij je ooit aangemeld bij BNN University? Leek me leuk. <laughs> yes, volgende. Je hebt geen radio -varing. Nee, nul. Maar hoe kwam het dan dat je, je toch bij radio uh, nou, Ik luisterde wel heel veel naar radio, Dat dat werd al steeds meer. Ja. En ik had niet echt een heel erg goed toekomst Perspectief of zo. Ik, ik rommelde maar wat aan. Ja. En ik wilde eigenlijk wel wat gaan doen, wat je op lange termijn. Dat je daar ook gewoon nog wel mee bezig kan zijn. En dat je jezelf nog kan ontwikkelen en, en beter worden. Ja. En uh, uh, op Twitter zag ik een uh, tweetbridje van Domien die uh, bij 3FM uh, jogt Dat de lijnen voor university open waren. Aha. En ik denk, ja, goh, university, wat is het dan? Dus ik ging eens kijken. En uh, nou ja, zodoende. Maar jij had er nog nooit aan gedacht om iets met radio te doen. Nee. Vonden jullie dat vervelend? Want jij Mandy en Marcella, jullie hebben wel echt heel veel radioervaring. En dan komt zo'n uh, knaap oh, zo erbij die, die, dan, ja, zo die, die zegt van nou ik, uh, ik, oh. ik wil het ook. Nou ik dacht niet. Toch uh... concurrentie jongens. Mm -hmm. ja, ja ik wil niet lillig maar... ja, blijf... doen. Nee, nee, nee, ja. Maar dat is de radiowereld. Ja, ja dat is niet erg. <lacht> hey, ja, er een, <lacht> paar... een beetje te stoken hier. Ja, he? ja, je hebt er een paar van die dj's die vanaf hun vijfde radio zitten te maken. maar dat heb ik zelf ook niet. Nee. Dus... Nee, sorry. Nee, ja. Nou, dat geeft wel niks niet ja, hoor. Nee, is... nee, nee, nee. nee, nee. Jammer, leuk. Ja, nee, ik hoop dat we een reddetje nee. En, en, en hoe was de eerste week, Dick? Druk. Druk. Nee, <laughs> nee wel, wel indrukwekkend. Want uh, wat net ook al werd gesteld, je, je gaat echt naar, naar elke studio en je wordt meteen uh, in het diepe gegooid. En je krijgt alles uh, voor je kiezen, wat dan maar ook met de radio te maken heeft. Ja. Yeah. Um, dus het is wel heel. Uh, Heel mooi, maar wel heel intensief eigenlijk. Maar wel ja, echt, echt gaaf. Ja, ja. Als je het leuk vindt tenminste. Dan, uh... Jij mocht blijven uh, het hele half jaar. Uh, ja. Want je, Jullie hadden ook weg kunnen gestuurd. Om de, twee maanden. Om de twee maanden. Ja. Hè? Hoe, waren die, uh, hoe waren die gesprekjes? Die waren aan het begin wel, uh, wel spannend eigenlijk. Ja. Want ja, je weet, je wordt dan toch wel eventjes geëvalueerd. Uh, maar ik moet al zeggen dat de laatste keer... Ja, dan ben je eigenlijk al zo ver dat je dan eigenlijk niet echt meer druk maakt van, mag ik blijven, ja na, na vier maanden is dat ja. dan denk je van, dat komt wel goed eigenlijk. Ja, als je op dat moment nog geen signalen hebt gekregen... of een officiële waarschuwing van, dit moet echt binnen nu en een week aangepast worden... want ja, anders ja. vlieg je de laan uit. Ja ja dat dat kwam er ook eigenlijk niet. Tuurlijk maak je fouten, maar ja. uh, dat ik die van nou dat, dat dat uitzitten dat dat dat gaat wel lukken. Ja. Ja. Nou dat is ook gelukt. En uh, ik vroeg net ook aan Meneer Marcelle was het minst leuk vonden. Wat vond jij het minst leuk? Dat heb je natuurlijk alle tijd gehad om over na te denken naar in de auto. <laughs> ik vond het minst leuke. Uh... Ook omdat het week in, week uit is, is foxpop uh, opnemen. Foxpop? Ja. <laughs> foxpop is voor de mensen uh, ja, die, da die dat niet weten, voor luisteraar, is, uh, is, is een gesprekje met, een met, met, met, met mensen op straat, zoals dit bijvoorbeeld. Um, gebakken eieren en dan zorgen dat je iets gaat doen. En dan gaat het dan over... Uh, uh, wat, lekker gebakken eitje en een ja, beste ja. antikatermiddel. Ja. Best antikatermiddel ja. en, zo. en dan gewoon vragen op straat van, hey, wat vind jij? En waarom is dat zo vervelend? Omdat niet iedereen erop zit, uh, zit te wachten, ja. dat, je, dat je voor je neus staat met de, met de microfoon. Ja. En uh, ik heb hiernaast een bijbaantje als uh, telemarketeer bel ik mensen op om uh, dingen te verkopen. En ja. uh, dat komt soms heel erg overheen. En ik heb een keer een foxpop uh, opgenomen bij, uh, uh, bij dat uh, mooie grote Warenhuis in uh, Amsterdam De Dam. Ja. Over een, uh, je had een speciale kortingsdagen. Uh, en dan ging mensen vragen wat ze hadden gekocht ja. en of ze dat nou echt nodig hadden, of dat ze dat hadden gekocht, omdat het nu zo goedkoop was. Maar goed, er komen van die, uh, die huisvrouwen die komen naar buiten en niemand die, die, die wil laten zien wat ze gekocht hebben en of ze het wel of niet nodig hebben. Dus ja. daar loop je op tegen best wel veel weerstand op. En met pijn en moeite had ik in ik ben er twee dagen heen geweest om een minuutje te vullen. Ja is ene Luc ik het vergeten het uit te zenden. Oh ja, ja. ja was, was dat die? Ja. Ja, dat was zielig. Ja, dat kan dus ook was. is, ja, dus dat ik is dus dus... best wel ondankbaar dan toch, neem ik aan. Want ik, ik heb ook wel eens repo's niet uitgezonden. Ik Voor jou was een repo heel lang niet uitgezonden, Marcella. Yeah. En dan uh, uiteindelijk stond ik hem uit, want er zat er nog sneeuw in. Terwijl het ja. inmiddels ja. bijna 15 graden was of Ik dacht ja. uh, van, nou ja. doen we yeah. nog eventjes. Is dat niet vervelend? Of dat, als ja. ik, of dat als ik het verkeerd, dan heb je een infotekstje nou, ja, en dan ja, lees ik het verkeerd voor. Ja, ja dat je, vond ik En dan wel zit je te echt, luisteren en yeah. je zegt, sukkel. Dat heb ja. je één keer gedaan. Toen was ik namelijk een, een paar weken geleden, uh, heb ik een lesje uh, meegedaan met cheerleaders. Ja. En bij deze wil ik het dan ook echt recht zetten. <laughs> ja. Dat is namelijk de cheerleadervereniging Jalita en niet Jatila. Of ik weet niet precies meer wat je zei. <laughs> Maar dat vond, dat vond ik wel als Waarom is dat dan zo? Heel vaak ga je namelijk dan, dan ga je bij die mensen langs en zeggen ze: Oh, mogen wij het fragmentje hebben? Yeah. Ja. En dan stuur je dus op maandag, dan knip je het fragmentje uit, stuur je naar toe. Maar ik durf het niet. Ah, ja. Ik durf het niet. Ja. ik heb jou Ja, en ook niet één. Je, drie keer zei je de naam verkeerd. <laughs> Toen heb ja, ik jouw hele intro-tekst ja. er maar afgeknipt. Dan stond ja. het dan niet verkeerd in de tekst. Nee, nee, nee, nee, want ik ben echt als een gek gaan dubbel-dubbel checken. Want we hebben er wel eens discussies over, ook op de reactie. Van ja, die teksten moeten goed zijn, want ik moet het voorlezen. En voor de eerste keer natuurlijk, maar ja, ik lees ook wel een flink fout, kennelijk. Ja, ja dat kon wel rot zijn. Nou... Zeg. <laughs> uh, Dick, welke plaat gaan we zo draaien? Uh, doe maar, eh, uh, heb je die erin staan? Alalaas? Ja. Ik heb geen idee, joh. Jij hebt het recht, hè? Zoek hem even zelf op. Jo. Uh, hier in de, de systeem. Uh, Mandy. Ja. Uh, hoe kwamen jullie bij Syriose Quest terecht? Want daar, ik kan me herinneren dat ik daar op een keer op een zondag was. En uh, uh, toen uh, was dat was... Dat was de voorlaatste dag, geloof ik, of zo. Hè? Bijna ja, jij kwam een, ja, een van de laatste dagen. En toen heen. zaten jullie daar ook als een soort van doorgewinterde radiomakers. Of, ja, ja, een beetje zo van die, van die, van die, uh, van die uh, biertjes weg te tikken daar ook in dat regie. Okay. Dingetje, ja, ik ben klaar, ik blijf een je hangen hier zo. en zo. Uh, en jullie hadden ook niet echt tijd voor mij ook zo. Want ik, ja, zei, ik dacht ik oh. even een gesprekje. En jullie zeiden ook van ja, ja, ik wel. Dat is een super belangrijke taak. Een beetje druk uh, waren jullie ook en zo. Wow, zoetje. <laughs> nee, geef niet hoor. Maar, maar hoe kan, dat was wel, ik kan me voorstellen dat dat wel echt gek was, natuurlijk, om bij dat glazen huis mee te werken. Dat was super vet. Marcella ja. en ik mochten uh, veiling TV doen. Ja. En dat is dus eigenlijk niet heel veel radio, maar vooral gericht op tv. En nu zijn we allebei meer van de radio, maar het was echt. Heel leuk om dat te mogen doen, en ja. daar waren we dan af en toe inderdaad even een beetje druk mee. Ja, voor voor <laughs> mensen die het niet kennen, uh, het draait natuurlijk allemaal om het goede doel: er wordt geld ingezameld voor het goede doel. Ja. en een van de, de dingen die ze daarvoor inzetten, is veiling tv, <coughs> en dat is gewoon echt zo fout als je het maar kan bedenken. Is gewoon uh, bijvoorbeeld Gerard Ekdom die drie items van de veiling aanprijst op tv, en dan wordt en wat moeten jullie dan doen? Nou, wij moeten zorgen dat dat uh, dat zo'n item. Uh, TV's uniek wordt gemaakt, zoals gezegd, uh, bijvoorbeeld we hadden... Nou, de topper was wel echt het nachtje slapen in de Ikea. Ja. Oké, okay, dat was dan de prijs. Ja, dat, ja, dat, dat, dat kon was je, op bieden. je op bieden. En Die hadden wij niet zelf geregeld, maar er was er één tussen. En het, die stond gewoon inderdaad op die lijst. Daar kon je inderdaad ja. En dan, op dan zaten wij dus met z'n tweeën van, nou, hoe kunnen we nou zorgen dat dat er op tv heel erg leuk uitziet? Want een nachtje slapen in de Ikea, ja, ja. boeien. <laughs> ja, ja. Maar goed, toen kwam Mandy kwam volgens mij met het idee: ja. we moeten kussens hebben, want dan kunnen ze een kussengevecht houden. Top. Ja. Toen zei Mandy, misschien moeten we er een klein scheurtje in maken. Klein scheurtje in het kussen. Ja. Nou, maar uit, echt, het ja. was echt een klein, jij hebt het gezien, het was ja. echt een klein scheurtje. Maar het mondde uit in een kussengevecht. Dat was echt niet normaal. Overal veren, overal. overal. Dat zeg maar dat is niet hoofdproductie normaal. van het glazen huis naar ons toe kwam en zei, dames, dat doen we niet ja. meer, want ik ben over drie weken nog steeds bezig de veertjes uit het huis te halen. Het was echt fantastisch. Ja, ja want dat deden Michiel uh, Veenstra en uh, Giel deden dat, Giel yeah. en... Ze bleven maar sluimt. En, en uh, Michiel die slikte ook half van die veren in. En het nou, echt bijna. Ja, het maar, was gewoon en een hele mooie jullie TV. zaten te kijken dan, eh, achter de schermen naar de ja. televisie. En, maar had je toen niet de idee van, oh shit. Mooi televisie. En later kwamen pas de mensen naar je toe van, nou. Ja. ja, maar de DJ's zelf vonden het alleen maar super lachen. Dus we hey. dachten heel. Alles voor de kijkers en de luisteraars natuurlijk. Nee, en alles joh. voor het geld. dus ja. is dat? De allerlaatste. dik ja. Yeah. Wat is dat nou weer? Dat is een bandje. Oké. Okay. Maar die, uh, dat vind ik wel vet. Dat, dat heb je nou steeds meer. gewoon nieuwe bandjes. die een beetje de sound van de 60s en de 70s uh, terugbrengen. Ja. Yeah. Dus gewoon uh, die hun best doen om er juist weer ouder uh, te klinken. En dat vind ik, uh, vind ik mooi. Hmm. Tell me zo is voor liedje. Van de allerlaatste. Nee, ik weet niet waar ze vandaan komen Wel eigenlijk. nieuw? Recentelijk, een paar oh, maanden. Ja, zeg de allerlaatste tell me. Start. Luc Ikenk. En niet alleen Luc Ikenk, maar ook met uh, Mandy, Marcella en Dick en Twan. Die zit in uh, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, zoiets. En uh, die bellen we zo meteen nog eventjes om uh, ja, eigenlijk een beetje afscheid te nemen. Heb je een beetje het idee dat het een soort afscheid is? Nee. Nee? nee? Ik heb daar ook echt een hekel aan. Ja, maar het is toch zo. <laughs> nee, helemaal niet. <laughs> nee, maar het is niet een vaarwel. Oh, uh, ik bedoel, Facebooken nog wel en zo. Alleen het university-avontuur stopt natuurlijk, ja, ja Dick gaat dan gewoon een half jaar ik ga, door. Ik ga het ja. meest missen dat er niet meer de hele tijd continu foto's van je gemaakt worden. Ja. Ja, ik ja, ben ook heel da, benieuwd ja. als ik straks dan weer in de trein zit, dan ga ik weer even Facebook kijken, Twitter ja. en Instagram, wat er dan allemaal weer voor ja. foto's uh, ja, ja, ja, ja. op gaan staan. Ja, ben ik, uh, ja, dat ga ik missen. Wat, wat, wat, wat, ga je, wat, ga je, wat ga je nog meer missen van, uh, van BNN University? Ja, wel een soort van alles, denk ik. Ja, het is best wel, dit is best wel een bijzonder ding om te doen. Mm -hmm. Dat hele university. Want je wordt dus in een half jaar echt heel hecht ook wel mee, met je redactie. Ja. Maar ook, je, je gaat zulke toffe dingen doen. Ja. En dat allemaal heel snel en, en heel compact in zo'n half jaar. Ja. Dat het best wel even afkicken is of zo. Dat je, ja, dat je mm. inderdaad niet meer... Ik, ik betrap mezelf dan op dat ik in de krant kijk en ik denk... Oh, ik kan er een greep overmaken. Ja, ja, ja. Oh, dat, dat, dat hoeft, dat hoeft natuurlijk niet mee meer. Doen. Maar, ja, maar het is sowieso raar, deze week... We hebben nu dan een best of soort uh, uitzending. Ja. En deze week is de eerste week sinds tijden dat we niet op pad zijn geweest... om een reportage ja. te maken. En dat je dan dinsdagavond thuis zit van... In het gevoel van, ja, ik moet er nog wat aan doen ja. of zo. Ja. Ik heb eerlijk aan het spijbelen ben of zo. Ja, dat is echt ja. vreemd. Je mist iets dan of zo. Ja. Ja. Wat ga jij dan doen, Marcella, straks uh, op maandagochtend? Dan hoef je niet uit slapen. Ja, ik ga zondagavond echt helemaal naar de griffo zuigen. <laughs> uh, <laughs> oh ja, dat is straks al. Yeah. Nee, ik, um, ik uh, heb gewoon uh, nog, nog mijn werk uh, bij dat uh, datingbureau. Oh ja. Yeah. En. Uh, er moet nu echt een keer een scriptie geschreven worden. Ik oh, heb God, hem al, ja. al een jaar lang gewoon naast me neergelegd. Zo van. Oh, dat komt wel een keer. Ik kan me dus nog herinneren. Wat was een studie deed ook alweer? Media, informatie en communicatie. Ik kan me wel herinneren dat we in de eerste weken een keer een gesprekje over hebben gehad, over jouw studie, wat je allemaal deed en zo. En, uh, en dat je toen zei: ja, ja, ik ben er wel mee bezig. En scriptie <laughs> en dit en dat en zo. En, maar daar is dus helemaal niks van nee, gekomen. Niks. Echt gewoon helemaal, helemaal niks. Geen, helemaal geen letter op niks. papier gekomen. Nee. nee. Okay. Nee, au. <laughs> Dus je gaat je scriptie schrijven zo meteen? Ja, ja dat, moet, dat moet echt gebeuren. Want als ik dat nu nog steeds niet doe... Mm -hmm. Dat ah, is niet dan goed. Dan, nee. een... Als je moet kiezen, hè? Uh, begin even bij jou, Mandy. Uh, radio 1, uh, Radio 2 of 3FM? Ja, dan nu 3FM. Ja, maar waarom? Wa want? waarom? Ja, dan ga ik nu werken. Dus ik ga ook een beetje raar als ik Radio 1... Nee, nee maar, wat, wat, zeg maar wat, wat je leuker vindt om te doen... Ja, nou, het, het is heel verschil, want ik vind um, Radio 1, en dan moet ik uh, niet om de andere programma's te bashen, maar de programma's van BNN op Radio 1 uh, echt heel leuk. Mm -hmm. De rest vind ik over 30 jaar denk ik ook wel leuk, yeah. maar nu laat ik die nog even gaan. Um, maar verder, ja, luister ik inderdaad zelf ook het meest drie. Ja, dus dan ja. is het logisch eigenlijk als ja. je meer die kant uh, op gaat. Ja, op dit moment ja. wel, ja. Ja, dat kan. Ja. En jij, Marcella? Ja, 3FM, maar dat komt ook wel omdat ik een beetje zo'n rockchick ben. Ja. Yeah. is toch wel mijn grote droom nee. of zo? Maar vooral omdat dus ze al die festivals doen. Ja, dat, dat is, is toch relaxed? Ja. Als het je baan is. Ja, dat hebben je ja. natuurlijk niet gehad, festivals nee. Nee. dit jaar. Want ja, je zat natuurlijk in de winterperiode eigenlijk. Ja. Maar ja, jullie hebben een eerst gehad, dat is ook tof. Ah ja, nee, ja. En dik Radio 1 of 3FM? Of Radio nou, 2, dat kan natuurlijk ook. Uh, ja, al twee eigenlijk. Radio 2, dan niet echt zo. Maar mm. om te luisteren, 3FM. Ja. Yeah. En ik ben erachter gekomen dat het werken voor Radio 1, dat, dat mij wel lag. Oké. Okay. Of zo. Want jij gaat straks... Ik sluit, sluit niks uit hoor, jij gaat, de, de, de deal is eigenlijk zo dat, dat je een half jaar BNN University doet. En uh, nou, dan, hebben we, dan is er bij BNN zoiets van. Nou, op een gegeven moment willen we dan uh, kijken of we uh, misschien een van die mensen wel door willen ontwikkelen. En jij mag nog een half blijven. Dus dan krijg je zo nieuwe mensen allemaal om je heen. Maandag, morgen, ja. staan er dus allemaal nieuwe mensen om je heen die je dus niet kent. Nee. En uh, die dan uh, waar je dan nou, dat zijn dan ineens je collega's. Ja, dat zal even. Kijk je daar een beetje naar op? Tegenop? Nee, eigenlijk niet. Um, het is dan wel, ik vind het wel apart dat je dan zelf niet meer uh, de nieuwste bent. Ja. Uh, als je nu nog fouten maakt of, of vragen hebt, dan maakt het eigenlijk niks meer uit. Maar ja, ja. nu ben jij wel diegene die een, al een half jaar er ervaring heeft. Ja. Um, dus ja, dan gaan ze naar jou toe komen om, om uh, dingen te vragen over monteren of, of opzetjes schrijven. Ja, en dus... ineens ben jij de ervaren man. Ja. Oh, ja. dus dat is wel apart, maar het is wel ook wel grappig. Ik, uh, die, die eerste week die is dan, uh, dan volledig met al die workshops en zo. En dan ben ik afgelopen week ook al mee bezig geweest om het voor te bereiden. En dan ben je daarmee bezig dan denk ik, ja heel gek, dat heb je gewoon een half jaar geleden zelf gedaan. Yeah. En nu ben jij er mee bezig om dat weer voor andere mensen te, te, te gaan maken. Dat is best wel gek of zo. Ja, precies. Dat klopt dan niet helemaal zo. Nee. Ah, ja, precies. We gaan zo meteen praten over hoe je over tien jaar je leven er dan uitziet. En Manny en Marcella hebben daar al druk over nagedacht. Of zijn daar nog druk ja. over na aan het denken? Ja. Dit doe dat ook eventjes, want dat vind ik wel leuk. En we gaan zo meteen ook nog even Twan bellen. Hadden jullie. Twan die idee het zat ook in de, de university groep? Je zit, zit nu in ja, Zwitserland okay. geloof ik. Uh, skiën. Um, hadden jullie een leuke groep met, uh, met z'n vieren? Ja. <laughs> ja. Toen blijf het even. Zal ik het maar ja. zeggen dan? Ja. ja. ja, ja, ja, ja. Hey, het grappige is dat wij alle vier echt toch. Verschillende ja. Ja, ja. Vier echt echt totaal verschillend. Echt totaal verschillen. Ja, ja. want we, heb ik, ik heb we hebben ook wel eens een uh, Lichting University gehad die eigenlijk heel erg hetzelfde. Of nou niet heel erg hetzelfde, maar die gewoon wel heel echt super goed bij elkaar paste. En, uh, uh, en die ook ja die, die liepen elkaar en lopen volgens mij nog steeds de deur bij elkaar plat en zo. Maar de, hebben jullie niet echt geloofd? Jullie zijn wel echt zo, zulke verschillende mensen dat je een ja. beetje leven ja. en laten leven, ja. dat soort dingen. Ja prima. ja, prima. Zo so is het al. Ja. Maar ging dat wel goed in de samenwerking dan en zo? Ja. Nou, er zijn wel eens wat aanvarendjes geweest. Ja? Dat, dat, dat, dat houdt de boel lekker precies, Ja, <laughs> Precies, het die je scherp. Maar er was een beetje strijd en dan uh, moest het even uitgeknokt worden, uh, geestelijk gezien dan. Uh, als je zoveel wow. met elkaar bezig bent, je bent best wel ja. intensief aan het samenwerken. Yeah. En, ja, er komen uh, de, de verschillen die je hebt, ja, die worden dan nog wel eens benadrukt. Omdat je toch een hele andere opvattingen hebt over hoe dingen, hoe dingen gedaan moeten worden. Ja, ja. En uh, als dat week in, week uit is, ja, goed, uh, is in de beste kring is ook wel eens uh, wel eens ruzie. Ja, ja nee, dus, dat dat, uh, dus ja, dat is wel eens uh, gebeurd, maar we kunnen wel met z'n allen prima doorheen deur. Ja, ja. Precies, ja, ja, ja. Um, uh, Dick, we moeten voor jou nog een reportage draaien, want dat hebben we nog niet gedaan. Welke gaan we doen? We kunnen er één draaien. Nou, dan zeg ik uh, klunen. Oh ja, klunen, ja. Goed, vertel ja. even dat verhaal. Nou, ik ben uh, de op één na beste klunen van de wereld uh, geworden. Mm -hmm. Het mooie is dat je heel veel uh, regionale en lokale kranten leest. Ja. Uh, omdat er ook wel heel mooi verhalen in zitten. En in Grauw, in het Friese dorpje, was in een wereldkampioenschap klunen. Dus ja, lopen op, uh, lopen op schaatsen. Ja. En die zochten nog deelnemers. Dus ik had uh, op, uh, op aanraden van Marcel, ik wilde eigenlijk gewoon een training klunen gaan doen. En zij zegt ze van nee joh, als je dat al gaat doen, dan moet je ook gewoon meedoen ook. Ja. Nou zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben daarheen gegaan en uh, ik heb meegedaan. Aan het WK Kluinen? aan het WK Klunen. Ja, daar ga je. 5, nou, daar gaan we. Rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, Oh, de eerste valt al. Ik al de vrouwen in. Ik ben gewoon nee aan het doen. En ik loop nu vierde. Ik ga er gaan. Ik ga nu ook in. En dan we een En gaan naar de volgende stempelpost. Ja! ja. ja. Dankjewel. Ja. En ik moet nu onder het bruggetje door. Oh, oh, ah. ja. Ja. Ja. En verder. door door op die Bembo. Ja, niet normaal, hè? Nee. Ik ben er voor de 200 voor gegaan. Ja. Jarenlang niet voor getraind. Veel gedronken. En dan zien we als je in klant, Hij je al Die nou, Ik ben een beetje op adem gekomen. Volgens mij gaat de prijsstrijd nu beginnen. Wow. Nee, volgens mij word ik nu omverroepen. Oh ja, dat is hier jongen. Een beetje geweldige prestatie geleverd. Fantastisch, de Beaumont. Dank je Je mag een jaar lang praten, snap, beter en Groot. Mooi. Dank je wel. Heb je ooit al een keer snet gegeten, hè, nou, in Gauw? Nog nooit. Dat moet je doen, nee, joh. Ja. Dat is lekker hoor, goede snet daar. Ja. Maar ik heb, ook nog een, ik heb ook nog een waardebon voor een winkel daar, dus is op zich nog wel uh, handig om een keer te heen Dan gaan ze 75 euro, dus dat is oh, een nou, beetje nog waard. Ja. ja, zeker. Nou, nog wat geld. Ja. Goed, ik ben fucking hipster. Ja. Ik vol, niet, maar vol, de, al mee ja, ja, nee, het is een liedje wat jullie hebben gemaakt. Uh, volgens mij kwam het een beetje van Marcella af, geloof ik, hè? Ja. ik moet ja. bij jou zijn nou, nou, leg uit. Ja, het is mijn schuld. Ja. Ja, ik dacht, je, je bent dan aan het werk bij BNN. En BNN komt altijd nieuws en zo. Ja. En die mensen zijn allemaal beroemd. Jij natuurlijk ook. Je bent prijswinnaar. Uh, noem maar op. Ik dacht, we moeten beroemd worden. We hebben een half jaar hier gezeten niet beroemd geworden. Dus ik, in een wilde bui, dacht, we gaan een hitje schrijven. Opgegooid in de redactievergadering. Toen hoorde ik ergens van... Moh, no. Iemand anders zei... Ja, leuk! En toen zijn we dus een hit gaan maken. Ja. Yeah. Nou in de afgelopen week heb je dus kunnen horen dat ik ben langs gegaan bij Dennis Wening, de manager van de kraaien, om te vragen hoe start je, hoe start je nou zo'n zo'n zo hit op. Ja. Yeah. Nou, advies gekregen, weer overlegd met met met de rest en wat gaan we nu doen. We moesten een tekstschrijver hebben. Toen ben ik bij Lamme Frans geweest. Lamme Frans is een, een ja. Carnavalsliedjes schrijver. schrijver, omdat hij dus echt wel weer ieder jaar een hit weet te scoren. Mm -hmm. Prima. Hij heeft ons ook geholpen. En ja, toen moesten we dus gaan zingen. Gaan inzingen, hebben we gedaan. En uh, afgelopen week is de clip opgenomen, Luc. Ja. En dat is me een pareltje geworden. En eh, wie daar ook bij was, is Twan Twan. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent MC Brilbaas in die clip, toch? Uh, ja. Dus <laughs> jij gaat rappen, klopt dat? Uh, ja. Oh, mijn God zeg. Ja. Doe eens een, ja, een stukje a ja. cappella. Ja. Ja, nou, laat het dat niet. <laughs> Twan is ook van B&A University, de zit op dit moment, is aan het skiën in. Uh, was, was je nou? Frankrijk of Italië? Va Frankrijk. Frankrijk, Frankrijk. Um, gaan we hem draaien, Michelle? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. dit is echt de primeur. De primeur van het liedje Ik ben fucking hipster, MC Brilbaas en de hipster med Daar gaat hij. Hey hipster, mag ik je steltje lenen? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat. Wat, wat, wat, wat? shirt heb ik aan, draag me haren in een knotje GHB en pillen, vis hij op mijn twitter, ik ben fucking hipster Kom ergens binnen, zo van waarop ik ben vet, cool, Super grote ego, want ik ben mega tip top, eet bijna niks, zo dun als een Lucifer. Iedereen zo van, wat een vette hipster, grote bril, lage V, lekker aan de GHB. Overal waar ik kom neem ik mijn hippe met me mee. Ik draag een vintage hoed, dat niet dat alleen maar open goed, ik draag een jas oud, maar ik heb hem pas dus. Het kost maar een paar cent. Pas dat je filtertje drop ik hem meteen op Instagram. Dat iedereen mag weten, hoe goed dat ik met eten ben. Zware Buddha boeken gaan erin als zoete poeken. En door die boeken weet ik dingen goed. Dus dat is beter. Bitch, ik heb een toffe stijl. Een hele vette stijl. Serieus, en eigen stijl. krijgt die kudo's op mijn boek wel. Moeilijke kapsels en een vage blik. Citeer één of nooit want zo diepzinnig ben ik. Ik maak een chai latte, jij maakt een chai latte Noem jij een samarista? Wat een amateur, hé! Eh? Hallo, hallo, jij wipster, jij ballo Jouw bril is op sterkte, de mijne voor de show Die tunes wat ik al doop, in de kraant, niet te koop Nu jij er ook naar luistert, is mijn playlist over hoop Band shirt heb ik aan, draag me haren in een knotje GHB en pillen, hij op mijn twitter Ik ben fucking hipster, ik ben een trendsetter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 ja, ik, ik doe een applausje, maar ik ben eentje. Heel goed hè. Het is eigenlijk de Little Dick, MC Brilbaas en de Hipsematic. En jullie waren dan de Hipse ja, ja, en ja, goed ja. hoor. Ik ben fucking hipster. Het is te vinden op internet, toch ergens? Ja, ja, ja. ja, we, ja gaan we gaan de dan? clip uh, zo meteen. Ik, ik loop zo meteen gelijk hierachter. En dan uh, via de Facebook, uh, facebook.com slash kijk University. Uh, kijk. En op Twitter gaan we dit ook gooien. Ja, ja, ja, ja. Dit is ja, overal te vinden. Ja. Ja, Na de uitzending uh, gaat het uh, viral. Ik ben fucking hipster. Nog één keer. Little Dick. MC Brilbaas en de Hipsymatic. Uh, MC Brilbaas, ben je er nog? Ik ben er nog. Ja, heel <laughs> goed. Vind je het niet jammer dat je er niet bij bent? Uh, nou ja, een beetje. Kijk, hier is het lekker weer en zonnetje en sneeuw. Ja. Toch dan gaat het ook wel goed voor elkaar. Maar ik vind het wel jammer dat ik de laatste er niet bij bent. Ja, dat is ook jammer. Vinden wij ook. Vinden wij ook. Hey Sorry. Twan, waar zie jij jezelf over, uh, over tien jaar? Uh, op een cruiseschip... Uh... Met allemaal uh, hele lekkere wijzen en uh, reppen? <laughs> reppen. Oké, okay. nou ja, leuk. Ja, zo zien wij je ook wel een beetje, denk ik. Uh... Nee, heb, jij, heb jij het idee van oké, okay, ik wil graag door in de radiowereld? Of, of heb je nog, moet je nog over nadenken? Heb je er een beetje over nagedacht? Al? Nee, ik, ik, ik wil er wel verder in. Ja. Oké, okay, dus je gaat wel kijken of je, je nu zelf door kunt ontwikkelen, ontplooien? Jazeker. Ja, heel goed. Nou, je hebt, ja. een, je hebt een, een, mooie, een mooie stad gemaakt, wat dat betreft, natuurlijk. Hè? Dus ja, dat, dat is altijd goed. Hey, uh, Twan, uh, wij, uh, wij gaan je erop slingeren. We gaan hier een punt aan de uitzending uh, breien, zo'n beetje. maar uh, ja, dat is uh, Thanks voor het uh, uh, afgelopen half jaar. Ja, geen probleem. Ook jij bedankt. <laughs> geen probleem, heel graag. <laughs> en uh, kom, uh, kom snel nog eens langs, zou ik zeggen. Ja, kom ik doen. En uh, als je tijd hebt, www.voetbalmines.nl. Nou, oh, Goh, oh ja, oh. dat is een nieuw ding. Twan, <laughs> tot later en veel plezier nog in... Uh, wat was je nou? Frankrijk. Frankrijk of Oostenrijk. Heel goed, dankjewel. Dagjewel. Heee. Gaan jullie het wel missen of... Uh, totaal niet. Tuurlijk. Nee, ik kan, ik, ik, ik, ik, ik kan altijd wel lachen. Inderdaad. Je stopt er een euro in. Dat ja, ja, we we lekker het lullen. zonder zijn verhalen ja. doen. Maar het is ook wel. Jullie we zeiden al van oké, okay, we zijn wel echt een taal verschillende mensen allemaal. Maar dat, dat, dat daardoor klopt het ook wel, toch? Ja. Dat was ja. ook juist wel leuk. Uh, een beetje, ja. Goed, we gaan het rondje maken. Laten we beginnen bij uh, Marcella. Uh, oh, waarom? <laughs> nou, oké, okay, dan beginnen we met B. Mijn achternaam begint met een W, dus ik was altijd ja, de En oh. hey, <laughs> jij bent W.A. Ik ben W.M. Oh, yeah. Nu wil je er zelf in. Uh, ja, waar ben jij over tien jaar? Um, ja, ik hoop toch wel echt een baan in de radiowereld te hebben. Als wat? En uh, als producer, oké. Okay. denk ik. En producer, dan regel je de dingen bij de redactie, ja, dan, bij dan, de de regie ja, ja, dat, ja, het ligt er een beetje aan bij, bij wat voor zender je zit. Ja. Uh, bij, bij Radio 1 is dat wel echt gescheiden. Dat doet de regisseur wel echt andere dingen dan een producer. Uh, maar een producer is eigenlijk gewoon degene die alles regelt wat een presentator zegt. Ja. En doet en belt en uh, noem maar op. Dat en maar eigenlijk... het programma, um, uh, dat het programma goed klinkt ook ja, natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. Gewoon een beetje in de gaten houden dat je niet uh, te lang belt. Ja. En dat je nee, een leuke onderwerpen hebt. En, uh, en uh, bij, welke zender zou je dat, bij welke zenders zou je dat het liefst willen doen? Als je niet je eigen... Ja, daar, heb, daar heb ik niet zo'n... Uh, weet je, want ik, 3FM is echt qua muziek en acties wel wat mij het meest ligt. Ja. Maar bij Q Music werken vond ik te gek. oké okay, Dus je wilt, zeg maar gewoon in uh, de, de radiowereld. Ja, ja. kan je ook naar een televisie? Denk nee, je? Nee, denk ik niet. Andere media trek je niet? Nee. Okay. Ja, maar ik, ik geloof heel erg in de magie van radio. Dus ja. tv zou voor mij al heel moeilijk zijn... omdat dat gewoon veel te, veel te duidelijk en veel te dik bovenop ligt. En zelf presenteren? Weet ik niet. Nee? Misschien op een, op een zaterdag-zondagnacht, uh, Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja, gewoon lekker weggepropt in de ochtend. <laughs> ja, ja, precies. Op ja. Omroep Gelderland, Want daar zoiets. hebben we daar eigenlijk helemaal niet over gehad. Of jullie <coughs> BNNFM-avonturen hebben jullie natuurlijk ook nog gedaan. Naast ja. alles wat je al deed, moest je ook nog b op BNNFM een internetstation van BNN een programma maken. Of, was dat leuk? Vond je dat leuk om te doen? Ja, tof. Ja, ja. Lekker ja. Aan, ja. de, ja, de ja. eerste paar keer ga je enorm op je smuigeltje Door ja. uh, allemaal verkeerde doorstarts te maken en je microfoon Ekeloos. open te laten ja, en dat soort precies. dingen. Maar dat is ook wel weer grappig. En ja. weet je, je hebt gewoon zo'n moeder die je dan stuurt, je doet het top, je doet het super. Ja, lief is dat ja top. Ja, dat ik, uh... Uh, nou Mandy, waar ben jij over tien jaar? Nou, ik hoop ook nog steeds dan met radio bezig te zijn. Ja? Yeah. Ja, dat was het antwoord. <laughs> Als wat? Als uh, ja, presentatrice nee, of uh, ja, de, uh... producer, regie, regisseur? Uh, nou ja, voorlopig gewoon nog even redactie, productie. Ja. En ik um, hoop dat ik daar heel veel van leer. En dat misschien inderdaad ooit nog... Maar het hangt ook vanaf wat Marcel net zei welke zender je zit. En um, wat voor programma het is. Of het überhaupt een regisseur heeft of ja. niet. Um, maar voorlopig even gewoon redactieproductie. Heb jij een ander uh, plan? Of als Heb het niet gaat lukken? Eh, uh, de prostitie... Nee, ik weet niet. Nee, ja, nee. Nog één. Nee, nee. Voorlopig even niet echt een ander uh, groot plan. Nee. Oké. Okay. En televisie? Nee, ik koud gewoon even bij radio. gewoon radio? Ja, okay. even wel. Dick, waar ben jij over tien jaar? Dan ben ik jouw baas. <laughs> ah, ja, ja, ja, ja, Precies. Dus moet je te vriend houden. Ja. Um, nou, ook gewoon lekker in de radio. radio maar wat wel wat, wat mooi is, dat hoor je heel veel, dat... Uh, Mensen die eens bijvoorbeeld een paar jaar verslag geven. En dan zijn, doen ze eens productie daar. En uh, dan, dan regisseren ze een programma een tijdje. Zeker mensen die hier al een jaar of tien rondlopen. Die hebben echt van alles al gedaan. Ja. En dat wil ik eigenlijk ook gaan doen. Ik, uh, ik heb nog geen specifiek iets van dat wil ik echt uh, doen. En, en daar wil ik, dat wil ik ook blijven doen tot mijn 65e ja. of 67e. Ik wil gewoon van alles wat. Ja. Dus uh, ja, ik ga nu weer even een tijdje university uh, doen. Weer een half jaar. En uh, mezelf nog meer ontwikkelen en ik hoop uh, wat meer met uh, verslaggeving uh, te kunnen gaan doen. Te kunnen reportages maken, uh, dat vind ik ook wel heel, uh, heel erg leuk. Yeah. Uh, ja, wie weet dan waar het uh, schip uh, strandt over tien jaar. Marcella, waar denk jij dat Mandy is over een jaartje of tien? In de goot met 16 <lacht> kinderen. Ja. Nee, niet zestien. Ja. Ja, ja, je wil heel veel kinderen, <lacht> ja, hè? Ja, ja. Ja, kinderen. Ja, dus ja. Mannen... Maar niet in nee, de goot. Nee, over tien jaar dan ben je 34, hè? Ja. Ja, ik de denk, dat ze, ik denk dat ze er zeker wel twee kinderen heeft. Ja, ja, ja, ja. Ja, heb je al nou, twee kinderen? Mijn, ja. Ja. Drie misschien wel. Ja, dan moet ik wel uh, goed al uh, een paar zijn geslaagd. Dat vind je leuk dat ik echt graag wil. <laughs> okay, Manny, uh, waar denk jij wat Dick is over tien jaar? Uh, In zijn bed. Ja, dat, de <laughs> ja. eerste. Nee, ik denk dat Dick inderdaad nog wel, wat hij ook zegt... verslaggever iets, dat hij dat nog wel... Uh, dat, dat nog wel iets tot kan groeien, tot... Uh, Iets. Ook omdat je het gewoon heel leuk vindt. En en vond het gewoon heel grappig te zien hoe jij dan helemaal nieuw was met radio en er zo enthousiast over ja. wordt. Dus ik denk dat dat, uh, dat je er hier nog wel gaan horen op Radio 1 of waarver. Ja. Dat is wel de bedoeling, hè? Ja. ja. ja. Dik, waar is M Marcella? Ik of denk Tia. dat Marcella een uh, producer wordt bij de commerciële, denk ik. Ja? Ja. Waarom bij de commerciële? Ja, ik weet, je weet niet. Wat type die... Ja, dat nee, ze... is <laughs> heel commercieel type. Bij de commerciële. Nee, ze zijn gewoon. Uh, ze heeft... We hebben bij Q Music stage gelopen yeah. en hoe ik haar daar zo over hoor, denk ik van ja, dat zal nog wel wat voor jou voor jou zijn ofzo. In ieder geval wel iets wat je wel een te gek vindt. Yeah. Nee, wij zijn niet zeggen. Ik bedoel, het, het, het klinkt dan meteen zo, zo bij de commerciële, maar dat is natuurlijk super vet om daar uh, radio ja, te maken. Dat is ja. ja, ja, een ja. Geld. ja, ja dat dus ik ben de enige die in een groot belandt. Dus. <laughs> ja, ja. ja. Dat oh, denken oh, denk denk mensen ook van jou in Nee, dan. nee, nee. Mag ik nog één ding over Manny zeggen? Ja? Ja? Ik denk dat Manny een of andere triljonair, biljonair, ja. zo ja? stevig komt. Ja, dat denk ik echt. Ja. Dus jij denkt dat Manny een barende golddikker wordt. Ja, sowieso. Niet normaal. Nou, Met een eigen radiosender waar wij dan komen aankloppen. Mag ik alstublieft een baantje? Bij je. No. Oh, oké, okay. nog wel een beetje en zo. Heeft niemand van jullie de, de, de drang om DJ te worden bij uh, grote zender? Maar nou, voorlopig mm. nog. Dat, nee, grappig. Het, het zit er nog, ik zou het ook nog niet kunnen. Nee? Ik denk gewoon dat ik in mijn eentje geen show zou kunnen dragen. Oké. Okay. Dat, ik, dat ik niet de, de input heb en, en het verhaal voor een show. Je denkt van nou, doe, dat, ho dat hoeft niet per se. Nee. nee ja, en Dick? Nee, eigenlijk ook niet echt zo. Nee. Nee. Het is wel grappig, want jullie hebben allemaal niet echt de drang om op de voorgrond te treden gehad. Tenminste, niet, niet, zo, specifiek, hè? niet zo specifiek als in dat je je persen wil presenteren. We hebben ook al zo'n lichting gehad, die wil allemaal heel graag teacher worden. Maar, ja, maar niet uh... echt. Nee. Zo is het anders. Goed, twee minuten jongens. En dan uh, zit het BNN University uh, avontuur erop voor jullie. Ja. Hebben jullie ervan genoten? zeker. Ja. Onwijs. Ja? Geweldig Zou genoten. je het weer doen? Ja. Ja? Ja. ja. Heel goed. Nou, dat is goed om te horen. Ik, of, ik vond het niet. Ja, ik vond heel wat van, van ja. jij. Ja, ja. ja. hier. Uh, mag ik al aan het einde zeggen, de laatste twee minuten. Ja, ik ah. vond het gek om met jullie, uh, om met jullie uh, samen te werken. En uh, uh, laat ik bij uh, Twan beginnen. Die uh, zit misschien wel in zijn bed in uh, Oostenrijk of zo uh, te luisteren. En ik vond Twan echt. Was een Twan vreemde vind ik echt een vreemde vogel. Die lijkt heel erg op Johnny Depp. Uh, <laughs> en, uh, en die met, met leuke verhalen. Maar dat is juist een goed ding hoor. Want ik vind het juist goed als je een beetje. Als je een beetje anders bent. En dat hadden jullie eigenlijk allemaal wel. Dat je gewoon even een beetje eigenzinnig, eigen gerijdt en zo. En dat, dat vind ik altijd heel goed. Uh, en, uh, um, dus dat, dat heb ik goed mee. Uh, nou, dat vond ik leuk om mee samen te werken. Uh, Mandy, met jou uh, heb ik... Uh, vond, ik vond het echt te gek om... Uh, uh, omdat je je, mengde je heel goed in de groep, zeg maar, altijd. En, uh, maar ook bij heel BNN, je was volgens mij ineens met iedereen vrienden ook al, na drie weken dacht ik even wat de fuck, want ken, ik ken nog niet eens alle namen op, de, op onze redactie. <lacht> en, ja, dus dat, en dan dacht ik, dat gaat je echt ver, uh, dat, dat gaat je goed helpen, zeg maar, jouw uh, het, vermogen om, uh, om, uh, nou, om, om aanspraak te maken. Zeg maar. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik weet zeker dat je in de radio weer terecht gaat komen. Uh, bij uh, Marcella weet ik dat echt, 100% zeker ook, want uh, we hebben ook al eens een gesprekje gehad met de baas. En uh, toen zeiden we ook van, ja, ja bij Marcella, ja, ja, als die er niet komt, dan konden we ons niet voorstellen dat dat niet zou gaan gebeuren. Ik weet zeker dat, ook omdat je oh. heel hard werkt ook, en ook uh, de drang hebt om de leiding te nemen, zeg maar, en om ook met je ellebogen uh, mij weg te douwen en oh. zo. En dat is oh. ook Is goed, dat zo. iets goeds? Dat is ook wow. dat, nee, maar dat is ook iets goeds ook. Dat, gewoon, uh, ja, Ik weet zeker dat dat, dat helemaal goed gaat komen. Maar dat betreft ben ik wel echt heilig van overtuigd dat jullie de tweede allerlei echt... Zeker gaan komen. Maar Dick weet het ook. dik gaan we nog uh, een, een half jaar horen. Dus daar heb ik niet zo heel lang uh, eindpraat mee. Maar ik ben blij dat je blijft. Ja, kan het, alles liefst ik had jullie allemaal willen houden. Maar dat zit er helaas niet in. Dus uh, dik blijft maar. Uh, Manny en Marcella, dank dat jullie uh, University uh, waren. Ik vond het leuk om uh, jullie in de redactie gehad te hebben. Dank Luc. Dank je Voor al ja. je inzet en al. <laughs> All alles! Goed zo, Felix Tot in de volgende week een nieuwe redactie. Tot dan. En.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 Fout hout wordt verboden. En we gaan op zoek naar de grote lijster. En we beleven de start van de vlinderverkiezing. Dat is straks van 8 tot 10. Vanaf het Naar de Meer, we zijn er bijna, vroege vogels. Radio 1, En slacht. het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.